Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Moskou heeft een grote homomanifestatie alsnog verboden. Eind april was voor het eerst in zes jaar toestemming gegeven voor een optocht met 500 deelnemers. De Gay Pride, volgende week zaterdag, werd gepromoot als een cultureel en educatief evenement. Maar het Stadsbezuur ziet het evenement bij nader inzien als een risico. De parade zou golven van protest veroorzaken bij de Russische bevolking. De organisatoren willen nu in plaats van een Gay Pride een vreedzame demonstratie houden.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 De man van 58 werd een paar dagen na Pasen gevonden in de verlaten mijn. Hij was vastgenageld aan een groot kruis en had een doornenkrans op zijn hoofd en een steekwond in zijn zij. Precies zoals Jezus tier volgens de Bijbel. In de Zuid-Koreaanse mijn werden een boor en een handleiding voor zelfkruisiging gevonden.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 Why do suddenly appear every time you're near? Just like.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 op de drums. Deze opnames zijn eigenlijk uh, pas in 1995, dus uh, heel wat jaren later, uitgebracht als een tribute van de overleden Connie Kay in 1994. Een werkelijk schitterende CD. Luister u naar deze dit uh, kwartet, het Modern Jazz Quartet in Ho High the Moon?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 Hattu op de bas, John Engels natuurlijk op de drums en Ruud Briem tenoor. Luistert Luister nu naar het o zo mooie, hier is table, you. Ja.